in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Inderdaad, met het tweede uur van de zondag in Kennemerland uh, op AB Radio en ZFM Zandwoord 105.8 en 106.9 en ook op de livestreams te volgen www.abradio.nl en www.zfmzandvoort.nl. Dus uh, dat uh, voor de mensen die af wilden stemmen.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 Zo, dus, dus hij euh... krijgt een mooie piano voor zijn neus. En daar mag je het verder uh, mee, mee uitzoeken. Ja, dan. en ik moet zeggen, ik heb hem een paar keer gehoord. Solo ja, geweldig. of niet? solo. Ja, ja, solo. In Haarlem, uh, in het café waar ik werk, speelt hij altijd solo. ja.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 En ja, de teksten weet hij, ja, omdat hij wat ouder wordt inderdaad, niet allemaal helemaal goed. Maar daar heeft hij een hele mooie oplossing voor. Dan laat hij het mee uh, zingen natuurlijk, door het publiek. Nee, ja, dat, sowieso. dat, gebeurt, dat, dat gebeurt sowieso. Wat doet hij, wat doet hij nou, dan? Dat gebeurt sowieso. Hij heeft een heel mooi klein laptopje waar mooie grote letters op staan oh. van de teksten. Dus alle lyrics, Grote letters. Alle lyrics, uh, komen bij 72 uh, inch oh, ongeveer, of zo? ja. 72, 72 inch, ja. Maar, <laughs> <laughs> dus het allergrootste lettertype wat er, ja. wat er is eerlijk gezegd. Ja, ja. Nou ja, je hebt ze nog groter, maar het <laughs> past niet op het scherm. Nee, nee, dat past niet meer op het scherm.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 Nee, oké. Okay. Nou, ik denk niet dat ik er, dat ik er nog bij uh, kan komen. Wat dat nou, gaat. gewoon goed proppen. We hebben het uh, zoiets spraakje... zo als een, uh, zoals een Japanse metro. <laughs> <hè>? <laughs> en dan, nee, dan nee, kijken nee. of die deur nog dicht uh, past of niet. Nee, hier valt het nog wel mee, want we hebben de zaak een beetje uitgebreid. Oh, is dat zo? Ja. Nee, we hebben niet het pandje ernaast gekocht. Nee? Voor nee. <laughs> nee. <laughs> worden sommigen wel weten. Nee. <laughs> maar uh, we hebben terras overkapt. Ja. Met een heel mooi doek en framewerk en... Uh, dan passen we nog een mannequin of 20, 30 extra bij. Oh, dus een beetje op het kleine terras wat daarvoor ja, staat. Dat is, dat is nog ja. allemaal te doen. Ja, dat is zeker weer te doen. Oké, okay. nou het is uh, dus vanaf 5 uur vol vijf is vol en dan, uh, en, dan, en dan is het uh, gewoon over. Ja klopt, van 5 tot 8 uur is het wordt, wordt gewoon belaagd weer. Uh. Ja, dus, de programma de ook goede bedacht. Ja, bedankt. de programma komt ook nog binnen. Hé, <laughs> nou, hey, dankjewel uh, Maurice. Ja, ja, graag gedaan. En uh, ik ga weer gewoon verder met, uh, met een stukje muziek. Uh, dat is uh, deze van uh, Stevie Nicks. zong ik eens een keer gebruikt bij uh, Destiny's Child in 2001. Maar dat is Edge of Seventeen. Sings a song, sounds like she's singing Ooh, ooh, ooh Just like the white winged up Sings a song, sounds like she's singing Ooh, baby, ooh, say ooh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 Ja, we doen allerlei spelletjes erbij, ja? dus skilopen, uh, dit jaar is voor het eerst bij de Wii. Uh, ik kan wel skisporten, dus skiscirl springen en dat mm, soort dingen. Mm. Ja, Het is gewoon een heel geweldig uh, spektakel. Ja. En, uh, het is gewoon gezellig en allemaal, uh, ja, uh, het is, uh, het is skier, een beetje appere muziek en dat soort dingen. Ja. Uh, hoop gezelligheid in ieder geval. en ja. uh, Lekker eten, uh, uh, gezellig, uh, gekkigheid. Ja, uh, dat, maar dat is uh, gewoon even om ook even te laten zien dat, uh, dat er ook uh, bij Café Laurel en Hardy de wintermaanden uh, ook nog wel wat te bleven valt. Want dat is uh, een beetje de achterliggende gedachte?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 Ja, dankjewel. Succes met de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Hoi.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 Van zou de leiding van McLaren weten waaruit Wellingen ga ligt?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 Oh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 Let ook echt niet op vandaag. Uh, krijgen we die dame uh, <coughs> Lisa weer? En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hier is Ilse Lange met Pasolini.